Bij de bestrijding van de corona-uitbraak is er tot nu toe te weinig gekeken naar ouderen die zelfstandig thuis wonen. De focus lag vooral op ziekenhuizen en verpleeghuizen. Ouderenbonden en thuiszorgorganisaties hebben dat gezegd in de technische briefing voor Tweede Kamerleden. Verreweg de meeste ouderen wonen zelfstandig thuis. Volgens Ouderenbond AMBO zijn er 7000 telefoontjes met vragen van ouderen binnengekomen. Ze klagen dat er wel thuiszorg komt, terwijl ze bijvoorbeeld kinderen of kleinkinderen niet mogen ontvangen. Alle demonstraties op de Dam in Amsterdam zijn voorlopig verboden. Betogingen moeten worden gehouden op het Museumplein. Burgemeester Halsema, politie en justitie hebben dat besloten... nadat maandag bij een grote protestbijeenkomst... mensen onderling niet genoeg afstand hielden op de Dam.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 In zee bij Scheveningen is een stoffelijk overschot gevonden. Het werd ontdekt bij het Noordelijk Havenhoofd... waar vier weken geleden surfers bij onstuimig weer in problemen kwamen. De lichamen van vier surfers werden geborgen. Onderzocht wordt of het stoffelijk overschot dat nu is gevonden de vijfde surfer is. Defensie is vanmorgen met een uitgebreide zoekactie begonnen in en rond de woning van de moeder van een dode baby in Haaksbergen. Defensie gebruikt geavanceerde apparatuur en honden. In de zaak zit de 30-jarige moeder al wekenlang vast. Ze wordt door justitie verdacht van betrokkenheid bij de dood van haar kind. Het weer, veel bewolking en wat regent, wordt 13 tot 18 graden. Morgen trekt een regengebied over het land en dan wordt het een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.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 And I wake up just for the breath of life. I thank my maker. My mom say I come from hustlers and shakers. My mind building on skyscrapers and acres. He said, take us back to where we belong. I try to write a song as yeah, sweet as the Psalms.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 Yeah Goedemiddag en welkom bij alweer de derde uitzending van ZFM Lunchroom. Het gloednieuwe middagprogramma van ZFM Zandvoort. Ik ben Jelmer Koper en vandaag presenteer ik samen met uh, Lucie van Brugge... Uh, de ZFM Lunchroom van donderdag 4 juni. Goedemiddag allemaal. Ja, goedemiddag. Gezellig. gezellig. We, zijn, we weer... zijn er weer terug. Uh, alweer twee maanden geleden dat we hier zaten ja, met een echt? lunchprogramma. Ja, Ja, de, ik heb dinsdag al mogen beginnen met Jan. Was dat ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Hoe was dat om de eerste uitzending te mogen ja dat, was best spannend. Ja, ja, dat was best spannend. Natuurlijk uh, een nieuw format, sommige dingen komen terug. Maar uh, we hebben er weer uh, wat van gemaakt. En, uh, van, wat mij betreft is het meteen al een succes. <laughs> wat mij betreft ook. Ja, zeker. U hoorde net het nummer Wake Up Everybody van uh, John Legend. Ja, om maar meteen met de deur in huis te vallen is de maand juni allesbehalve rustig verlopen tot nu toe. Ja, en uh, om toch even terug te kijken op de week. Uh, natuurlijk de hashtag Black Lives Matter-protesten. En dan uh, zeer opvallend natuurlijk die ook overwaaien naar Europa. Uh, West-Europa voornamelijk. En dan natuurlijk uh, ja, het, het onvermijdelijke op de, ja. op de dam. Om daar toch nog even kort over te hebben. Uh, ja, er had uh, landelijk ingegrepen moeten worden, is uh, Maar ja, dat was in gisteren optiek. in Rotterdam ook uh, bijna helemaal uit de. Daar, daar hebben ze het uh, uiteindelijk wel stopgezet. Daar maar, zijn wel, uh, dat ging ook niet zonder slag of stoot. Daar is het dus nee, ook uh, heel onrustig geweest. En uh, wat natuurlijk uh, helaas de grootste aandacht naar zich toe trok... is uh, de railschoppers die uh, plunderen. Uh, ja. Vooral natuurlijk in de uh, stad Minneapolis in uh, Minnesota. En uh, ja, ik denk dat die uh, totaal de aandacht... Uh, Afleiden, van, afleiden wat er, van, wat, van wat er werkelijk, werkelijk aan de hand. Ja, waar ja, het werkelijk om draait. Zeker. Wat en, er gebeurd is mag natuurlijk nooit, nooit, nooit gebeuren. Het is verschrikkelijk. Op en manier. in geen één ander land dan Amerika is uh, de verdeeldheid op het moment zo groot. Ja. Ongekende polarisatie en uh, groepen die lijnrecht tegenover elkaar staan. En uh, ja ditmaal is dat de politie tegen het eigen volk... Uh, ja, dat is, uh, moet voor de politie zelf ook een heel vervelend iets ja. zijn. En zeker uh, natuurlijk ook in Washington uh, uh, protesten. En daar zette Trump dan uh, het leger tegen in tegen zijn eigen mensen. En uh, maakte daarna wel nog een foto voor een kerkje tegenover. Yeah, nou ja, was... symbolisch uh, zullen we dat maar noemen. Yeah. Maar uh, om dit even afgesloten te hebben. Ik dacht, dat doen we meteen aan het begin. Want we hebben nog een hartstikke leuke uitzending uh, klaarstaan. Namelijk straks om half twee... Uh, uh, Daan uh, Kleijwecht over hun nieuwe single. Natuurlijk van, bekend van het duo Moral en Daan. Brachten dit jaar al hun eerste single uit. Little Raindrop. Maar dus er komt een nieuwe aan. En wij hebben al een korte demo. Dus blijf zeker luisteren voor dat voorproefje. En uh, ja, uh, in de tweede uur... De tweede gast van deze uitzending, uh, Marjolein Noté... Uh, stopt na 45 jaar met haar peuterspeelzaal Het Stekkie in Zandvoort. We hebben haar in het tweede uur aan de telefoon... En uh, mocht je nog een mooie boodschap hebben. We hebben er al een paar verzameld. Maar wel dan zeker even naar de studio 023 573 0393. Verder hebben we natuurlijk nog een artiest van de dag. Wie dat is? Ja, dat uh, blijft nog even een verrassing. En uh, ja, het laatste nieuws uh, uit Zandvoort en omgeving natuurlijk van onze Sidekick. En uh, verder natuurlijk nog allerlei andere opvallende nieuwtjes die ons zijn opgevallen. Ja, en dat en nog veel meer kunt u verwachten in... Uh, deze uitzending, blijf zeker luisteren, ZFM Lunchroom. En uh, ja, uh, is natuurlijk niet compleet deze uitzending zonder een flinke portie muziek. Maar eigenlijk is voor de situatie van afgelopen dagen... kan je niet voorbij laten gaan zonder... Uh, een fragment uit de toespraak van de koning nog één keer te laten horen. Want die is, zou nu nog wel eens zoveel meer van waarde kunnen zijn. Het minste wat we kunnen doen is...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 Imagine all the people. Het nummer Imagine van John Lennon, John Lennon natuurlijk. Ik verspreek me even. Imagine all the people. Hashtag Black Lives Matter. We gaan door naar uh, een nummer dat is aangevraagd door een trouwe luisteraar van ZFM... en ook onze zeer gewaardeerde collega Jolande Versteeg. Uh, ja, want je kan sinds kort vooral bij dit programma... want wij willen natuurlijk de communicatie met de luisteraar uh, juist uh, rond het middaguur uh, versterken... Dus uh, je kunt altijd een nummer aanvragen, speciaal voor jou of voor iemand anders, misschien juist nu. Uh, en Jolanda Versteeg vroeg dit nummer aan van uh, Simon Garfunkel, The Boxer. I am just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such a promise All lies in chest till a man hears what he wants to hear and disregards the rest. The ragged people go looking for the places only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 Het nummer De Boxer van Simon Garfunkel... hier in de ZFM Lunchroom van 4 juni 2020. Mooi nummer. Zeker, mooi die, die nummer. Die hadden we gemist als die niet was aangevraagd. Nee, precies. Zeker. En uh, die werd aangevraagd uh, door Jolande Versteeg. Wilt u ook een verzoeknummer indienen... iemand persoonlijk feliciteren of gewoon iets leuks meedelen? Gewoon doen. Bel gerust 023... 3 3 3. Ja, en dan uh, komt het helemaal goed. Ja, en, en we dat... hebben sinds kort natuurlijk ook een WhatsApp-lijn. Uh, dus je kan ook uh, inderdaad een WhatsAppje sturen naar ja. datzelfde nummer. Naar datzelfde nummer, dat klopt. Of dan... als je natuurlijk een boodschap hebt. Hoe, boodschap... Leuk, hoe leuk is dat dan om op de Sandvoortse radio uh, te vertellen? Ja, het is hartstikke leuk. Heb je, weet je iets van hey, dan, dan en dan gaat er iets leuks gebeuren. Laat het ons weten via de WhatsApp. Bel ons op. En laat een berichtje achter en uh, het komt helemaal goed. Zeker. Uh, dan gaan we naar het uh, laatste nieuws. Van uh, uit Zandvoort. Ja, oh ja, ik heb een heel leuk nieuwtje. En het is uh, een uh, leuk initiatief van uh, Onno uh, Ransdorp, van Duin, Beter bekend als de Duinrand. Bij de ingang van de Amsterdamse Waterleiding Duinen aan de Zandvoortslaan. Ono heeft een strandje aangelegd op de plek waar tot voor kort het witte boswachtershuisje stond. Het strandje is compleet met palmbomen en lichtbedden... waarop gasten zich te goed kunnen doen aan een hapje en een drankje. De uitbaat van het pannenkoekrestaurant is ondanks... of eigenlijk dankzij de corona actief bezig om extra activiteiten te organiseren. Zo kun je allerlei fietsen huren. Je kunt de duinen in met een personal trainer en yogalessen volgen. Ik vond het een leuk initiatief en vind het de moeite waard om het even te vermelden. Ja, zeker. Uh, natuurlijk, uh, iedereen barst van de creativiteit zo in uh, coronatijd. Ja, mensen worden zo creatief. Dus uh, dat strandje, dat ligt er nog wel even? Dat, uh, ja, alleen het weer moet iets mee, zijn Ja, het valt vandaag een weer een beetje worden, tegen. Maar, ja. maar ik hoop dat Rico weer straks uh, in de tweede uur goed ben, nieuws voor ons heeft. Betere vooruitzicht <laughs> heeft. Dan uh, gaat Center Park uh, voorzichtig zijn deuren weer openen vanaf uh, vrijdag uh, 5 juni. Morgen dus. Het wordt uh, weer langzaam een stukje drukker in Zandvoort. En Center Park gaat dus vanaf vrijdag... Morgen dus weer open voor gasten. Het vakantiepark is, is komend weekend voor 40% gevuld... zegt een woordvoerder van het bedrijf. Centerpark Zandvoort is helemaal opgeknapt. Naast de vernieuwing van alle cottages... is de bewegwijzering in het park aangepast... en is op de paden nieuw asfalt aangebracht. De restaurants in het Market Dome zijn nog dicht tot eind juni. Het restaurant in het hotel en die bij de Action Factory, zijn wel open. In alle parken van parks wordt op basis van de rivm richtlijnen gewerkt. Er worden de anderhalve meter afstand... en andere maatregelen duidelijk onder de aandacht gebracht. Het personeel is getraind om te kunnen toezien... op de veiligheid van gasten en waar nodig aanwijzingen geven. Verder is er een volledig digitaal check-in... zijn er op verschillende plaatsen desinfecterende mogelijkheden er zijn speciale looproutes uitgebracht. Oké, okay. nou dat is mooi. Dan kan het toerisme ook weer een beetje op gang komen in Zandvoort, toch? Precies, dan kan het weer gezellig druk worden. Hier. En uh, uh, dat betekent dus ook dat het zwembad weer opengaat. Uh, als het goed is, toch, van Center Parks? Ja. ja. En ja. Uh, nou ja, ook leuk natuurlijk... ...want uh, voor de Zandvoorters... Uh, ...die willen misschien ook weer een keer naar het zwembad. En, uh, of naar het strand natuurlijk, want het is ook weer bijna zomer. Dus uh, beide keuzes... Het is zomer... Maar het wordt even in ieder geval weer opengesteld. En misschien betekent dat natuurlijk ook wel voor de zwemlessen van uh, uw kinderen. Dat het uh, maar dat dat dat allemaal ook wel weer gaat beginnen. Zijn. Ik zou eerst even bellen hoe uh, met, ja. uh, met Centerparks hoe de zwembad, de, het zwembad geopend is. En welke tijden? Ja, zo, zoals veel uh, organisaties natuurlijk nu hebben ze uh, duidelijk op hun website staan. Uh, nu in dit geval centerparks.nl. Uh, uh, natuurlijk uitgebreid informatie over de maatregelen rond het coronavirus. Dus uh, mocht u een bezoek brengen aan het Centerparks, dan uh, kunt u daar alle informatie over vinden. En anders kunt u natuurlijk bellen naar het service nummer, maar uh, dat moet vast helemaal goed komen. Uh, wij gaan weer even naar muziek. En zometeen na dit nummer hebben we uh, Daan uh, Kleiweg uh, aan de telefoon. Natuurlijk van het uh, muziekdio uh, Maral en Daan. Uh, beginnend artiesten, artiesten die dit uh, begin dit jaar al hun eerste single uitbracht... en nu alweer bezig is met hun tweede single. En daar hebben we straks een voorproefje van. En nog veel meer uh, in het gesprek straks. Want hoe is het bijvoorbeeld om een uh, beginnend artiest te zijn in coronatijd? Want de optredens die gaan natuurlijk niet door. Maar hoe is dat nou als je nog pas net bent begonnen? Dat zometeen. Maar eerst een mooi nummer van dat andere duo, Suzanne en Freek.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 Zeg maar als je, je gaat, vergeet me niet Ik moet lachen Jan en Freek, met het nummer Weg van jou. En uh, aan de telefoon hebben we Daan van de Muziekdio uh, natuurlijk, uh, Maral en Daan, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, uh, hoe, uh, gewoon om te beginnen met de openingsvraag: uh, hoe, hoe is het met jullie? Ja, met ons eigenlijk best wel goed. We zijn uh, we zijn lekker druk bezig met uh, het uh, uitbrengen van onze nieuwe single zeer binnenkort. Ja. Dus het gaat, uh, het gaat heel goed, ja. Ja, mooi. Want uh, natuurlijk de afgelopen tijd uh, is er nogal wat veranderd uh, qua optrainers. Want die hebben jullie natuurlijk uh, eigenlijk uh, niet kunnen doen. Hebben jullie nee. toch nog uh, op een, een of andere manier uh, jullie muziek bij de mensen proberen te brengen? Ja, zeker. Um, waar moet ik beginnen? <laughs> Vooral online natuurlijk. Via ja. uh, Zoom-meetings hebben we een paar keer ingebroken voor, uh, ja, voor verschillende mensen eigenlijk. En uh, daar hebben we dan als verrassing uh, het een en ander gespeeld. Uh, we hebben ook wat uh, covers opgenomen om uh, in een quiz te vertonen. Uh, ja, verder hebben we natuurlijk ons eigen nummer opgenomen. En ja, dat is eigenlijk best wel veel, veel leuke dingetjes. Maar echt optreden zat er voorlopig nog niet in, jammer genoeg. Nee, en hoe was, het, uh, hoe was dan alsnog de communicatie met uh, jullie publiek? Of de interactie? Um, nou, Vooral via Instagram natuurlijk delen dat we dat ook hebben gedaan. En um, we gaan sowieso nog meer filmpjes uh, opnemen daarvan. Dus uh, ja, en daarmee willen we dat uh, verbreden eigenlijk. Dus dat is wel echt heel leuk om, uh, om daarmee bezig te zijn. Ja, zeker. En uh, jullie uh, zijn natuurlijk ook druk bezig geweest uh, met uh, jullie nieuwe singles, zoals je net al zei. Uh, ja. Bloesemblaadjes heet die, heb ik al kunnen lezen. Uh, ja. Waar ja. hebben jullie de inspiratie voor jullie single vandaag gehaald Natuurlijk uh, nu misschien een uh, bijzondere tijd is. Ja, kijk, uh, veel artiesten schrijven momenteel natuurlijk over hoop en over uh, liefde en natuurlijk dat is super mooi, maar er is ook een andere kant en dat is uh, verdriet, het kwijtraken van iemand. En um, ja, het is best wel een, een emotioneel uh, liedje, uh, maar al ontschrijft het dan ook als een kleurrijke achtbaan aan emoties. Oké. Okay. <laughs> ja. Dat en, is een mooie, een mooie die ja, onthouden we. <laughs> ja. En we wilden dus met het liedje echt de mensen ondersteunen die dus iemand verloren zijn of een hele zware tijd achter de rug hebben. Ja. En uh, het, zeg maar het uh, opnemen van het nummer en het uh, bedenken en schrijven... Was dat een extra uitdaging in uh, de afgelopen periode? Um, nou, uh, Maral heeft het eigenlijk uh, apart uh, geschreven. En later hebben we toen uh, samen de, de muziek ook uh, uh, geschreven. Uh, het viel op zich mee, want uiteindelijk konden we wel gewoon met uh, de mixer zeg maar, afspreken om het op te nemen. Ja, oké. Okay. Nou, dat is ik wel, ik uh, langer dan normaal, dat wel. Dat, dat wel, dus, uh, maar jullie hebben alsnog uh, natuurlijk... Uh, ik heb hier al trouwens een uh, klein stukje demo klaarstaan... die je me vanochtend hebt uh, toegestuurd. Ja, dus daar gaan we even is. kort naar uh, la -la luisteren. Leuk. Dat zijn al mooie 30 seconden, als ik het zo mag zeggen, inderdaad. Ja, wel. Echt dankjewel. ook weer een, een, een, net zoals jullie vorige nummer was natuurlijk Engelstadig, Little ja. Raindrop. En uh, ook een mooi, uh, rustig nummer met echt wel een, een boodschap erin. En uh, ik ja. vind, uh, als ik dit stukje al hoorde, dat dat uh, bij dit nummer zeker ook weer uh, uh, goed gaat komen. Maar... Uh, hoe was het om jullie uh, nieuwe single in het uh, Nederlands te schrijven? Natuurlijk Maral heeft het uh, geschreven, maar ook uh, zeg maar om daar de muziek op te maken. Nou, dat viel eigenlijk wel mee, want uh, uh, we zijn natuurlijk heel erg begonnen met uh, het maken van covers. Ja. Uh, en dat hebben we natuurlijk in allerlei verschillende talen gedaan, van Nederlands tot Engels. Maar ook uh, Spaans, Italiaans, Franse covers hebben we gespeeld. Dus eigenlijk is het ons niet uh, heel vreemd om in uh, allerlei talen ...dingen op te nemen. Oké, okay. en uh, hebben jullie uh, die demo ook al aan uh, andere mensen laten horen? Nou, we hebben hele kleine stukjes wel uh, aan vrienden en familie laten horen... ...maar dit is de eerste keer eigenlijk uh, dat we het uh, publiekelijk uh, vertonen, zeg maar. Ja, zeker. En uh, even naar de luisteraar... Uh, ...wat vond u van de demo? Laat het dan zeker achter uh, met natuurlijk Maran en Daan... Uh, ...even taggen op Facebook uh, met onze pagina... ...en dan ja. uh, is dat hartstikke leuk... Uh, voor jullie en uh, voor ons natuurlijk. Uh, ja, bloesemblaadjes... wat je net al een beetje aan stipte... heeft het een uh, bepaalde boodschap. Uh, want je had natuurlijk... andere artiesten brengen hoop en uh, liefde... maar deze is toch wat... Uh, ja, diepzinniger wil ik het niet noemen... maar misschien ja. wat... Uh, uh, ja, uh, verdriet, zei je inderdaad. Ja, het ondersteunen van uh, de mensen... die iemand kwijt zijn geraakt. Dus het ondersteunen van iemand die heel erg... verdriet bij zich draagt... Ja, daarom hebben we eigenlijk dat liedje uh, samengeschreven, om het zo maar te zeggen. En uh, ja, het was natuurlijk ook. Uh, uh, is het iets wat, uh, waar de inspiratie uitkomt uit deze tijd? Of zou het een liedje zijn wat jullie altijd wel uh, hadden kunnen schrijven? Nou, ik denk wel dat door deze tijd dat dat wel uh, uh, aansterkt, zeg maar. Uh, we hadden het misschien ook wel eerder kunnen schrijven, maar. Door deze situatie was het wel makkelijker om zo'n soort liedje te schrijven. Ja, omdat het dan misschien ook anders natuurlijk binnenkomt uh, bij de mensen of ja. wat extra raakt uh, natuurlijk. Ja, precies. Dus ik denk dat dit wel het juiste moment is om zo'n soort liedje uit te brengen. Mm -hmm. En dan hopen we dat mensen daarmee uh, ja, toch wat uh, ondersteuning uh, daarin kunnen vinden, om het zo maar te zeggen. Ja, zeker. En... Um... Uh, ja, dan toch de vraag, wanneer jullie weer uh, mogen optreden, weten jullie daar zelf al iets over? Uh, nou, we, we gaan waarschijnlijk wel op wat terrassen kleine optredens geven. Uh, dus dat is eigenlijk hetgene wat er nu speelt. En we gaan nog een, een clipje opnemen, ook voor uh, bloes Oké. Okay. Ja, daar zijn we nog een beetje mee, uh, mee bezig, hoe we dat precies gaan doen. Want ook dat is wat, uh, wat lastiger in deze tijd natuurlijk. Ja. Maar uh, ja, dat gaat er zeker aankomen. En brengen jullie dan die videoclip uh, tegelijk uit met uh, de single of is die al eerder te beluisteren? Daar zijn we nog een beetje over aan het kijken, want we weten nog niet hoe lang het gaat duren voordat de videoclip er is. En we willen eigenlijk een beetje wel uh, op korte termijn uitbrengen. Oké, okay, en uh, ja. natuurlijk als jullie hem uitbrengen, waar is hij als eerste te beluisteren? Uh, overal eigenlijk. Uh, wij komt sowieso op Spotify, uh, op YouTube, uh, Deezer Music, eigenlijk alle platformen waar je uh, muziek kan streamen, gaat hij sowieso opkomen. Ja, en natuurlijk ook uh, op jullie Facebookpagina delen jullie Lekker. hem uh, uit, uitgebreid natuurlijk. En uh, nou hartstikke mooi. Het nummer Bloesemblaadjes van Moral en Daan binnenkort uh, uiteraard ook te horen we hier bij ZFM in Zandvoort. En uh, Daan, ik wil je bedanken voor uh, dit gesprek. En heel veel succes nog de komende tijd. En jullie hebben denk ja, ik een, uh, weer een mooi nummer geschreven. Uh, wat uh, hoop biedt voor de mensen. En uh, toch in deze tijd uh, knap is dat artiesten nog uh, dit soort moois uh, kunnen creëren. <laughs> ja, we kunnen niet wachten om hem helemaal te laten horen. Zeker, wij ook niet. Nou, dankjewel. En ik wens je nog een uh, hele fijne dag. En hopelijk uh, met wat meer zon. <laughs> ja, dankjewel. Hè. Dankjewel. Fijne hoi, hoi. Ja, doei. Ja, en uh, dan toch nog een single van Maral en Daan, Little Raindrop. Hij was al mooi begin dit jaar, maar hij is tijdloos, nu nog even mooi. So you said goodbye and then, little raindrop, little raindrop, you were falling down again, little raindrop, little raindrop.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 flow once more. bij ZFM Zandvoort. Moraal hoorde je zingen... ...met natuurlijk de mooie muzikale... Uh, ...begeleiding van uh, Daan... ...die we net uh, aan de telefoon hadden. En uh, binnenkort dus hun nieuwste single... ...Bloesemblaadjes en... Uh, ja, ...ZFM Lunchroom uh, neemt hem zeker mee... Uh, ...zodra die uitkomt. Uh, uh, nu is er weer een nummer aangevraagd... ...want die ja. stromen binnen natuurlijk... ...om ons uh, nummer. What's ik that? heb een verzoek uh, binnen van... Uh, uh, Feiko Koper... ...waarschijnlijk een bekende... Uh, Van ja. jou? Nou ja, ja. En die ja. vraagt een uh, nummer aan voor uh, zijn vrouw Peggy. Simply the best. Van Tina Turner uiteraard. uiteraard. En we hebben hem klaarstaan hoor. Wilt u nou ook een nummer aanvragen? Het kan gewoon, want we draaien hem echt. 023 573 0393. En dan gaan wij voor u aan de slag. Turner met het nummer Simply the Best en dit nummer, ook dit nummer, had niet gedraaid geweest als hij niet was aangevraagd. Voor wilt u dat nou? Koper yeah. voor zijn vrouw, Eddie, hoe lief is dat? Zeker, en uh, ik denk dat ze er ook best wel fan van is. Nou ja, dat weet ik wel zeker, maar <laughs> uh, dus uh, wilt u nou ook een nummer insturen? Speciaal voor iemand of omdat je hem zelf lekker vindt om te horen. Heeft hij daar nou ook een mooie boodschap bij? Dan kunt u natuurlijk ook altijd nog bellen naar hetzelfde nummer 023 573 0393. En dat is ook onze WhatsApp-lijn. Uh, dan we, gaan we even in de zomerse sferen. Even een andere zithouding, de zomerse sferen. Ja, Met de pr Prosecco Rosé. Ja, Prosecco Rosé wordt waarschijnlijk het nieuwe zomerdrankje van de toekomst. Nippen van een glaasje rosé-champagne of kava kon je tijdens deze zonnige dagen al doen op balkon of in je tuin. Uh, op Prosecco Rosé bleef het echter wachten. Tot nu. De Italiaanse regering heeft namelijk toestemming gegeven voor de productie van Rosé Prosecco. En het zou wel eens het drankje kunnen worden van volgende zomer. Dus deze zomer moeten we nog even wachten op de Prosecco Rosé maar. Volgende zomer. 2021. 2021. Ja, dat wordt het jaar. Hè? Dat wordt het jaar. Dat wordt, dan gaan we het allemaal overdoen, ja. alle evenementen. Dus, ja. En dus ook een uh, nieuw zomerdrankje. Prosecco met. Rosé, lijkt ja. het jou wat? Uh, ik ga het proberen. Ja, ja, zeker. Ik ga het zeker proberen. Het, het uh, klinkt lekker. Ja, het is ja. wel interessant dat ze van experimenten doen met die uh, uh, combinatie. Want ik heb niet heel veel verstand van... De, die, die dranken natuurlijk. Maar uh, ja, Prosecco is wel iets anders dan Rosé... en om daar dan een combinatie van te maken. Want het is natuurlijk een champagne, hè, Prosecco ja, ja. en uh, Rosé. Nou, interessant. Het uh, klinkt in ieder geval lekker fris en zomers. De verkoop is er uh, vanaf uh, 1 januari 2021 pas toegestaan. Dus. Ook, oh, de, oh de dus ze zijn nog druk aan het ontwikkelen. Ja. En uh, de verkoop daarvan dus begin uh, volgend jaar al... Uh, dus voor het misschien ook een winterdrankje. Nou ja, lekkerder in de zomer. Kerst, kerst gebeuren. Kerst. Oh nee, is het ook al geweest dan. Nee, wordt het nieuwjaar. Nee, wordt hem niet. Wordt zomer. Zomer. Gewoon, gewoon alles zomer. Uh, gewoon lekker uh, van de Wordt wor weer lekker weer. Andepo, zeker, oh, nou, wat, wij, wat wij ook hopen is dat het dit weekend nog een beetje zomer wordt. Maar, uh, want uh, de meteorologische zomer begon natuurlijk ook afgelopen week. Dus uh, ja, het zal en mooi zijn. Het gewoon in principe veelbelovend. Maar zeker, met de uh, heropening van de terrassen. Zou het mooi zijn als we uh, ja. de weekenden hebben... die we afgelopen weken we hebben gehad. We gaan het zo zien bij Rico Schreuder, hè? Zeker, in de tweede uur uh, het weer van uh, zijn uh, website. En uh, om ook nog een beetje in de zomerse sfeer te blijven... maakte Patrick Jean een lekkere zomerhit. Hier is het nummer Prosecco. Hoe bedenken je het? I met you in a bathroom stall Kissing up against the wall Thinking it was love right there, right then And I don't want this night to end But you have to make me fall Right before the final call Hope you would tell me where and when Cause I just want to do it again What if this is not just for time Another class. I ain't never felt the rush like that. You make me wanna move too fast, fall for the way we dance. A little bit of man, a man. man. Maybe I had too much, but I just wanna do it again. ZFM Lunchroom is niet compleet met uh, af en toe een lekkere zomersnummer. Want uh, daar worden we wel vrolijk van. Heeft, heeft u nou ook zo'n lekker zomersnummer? Uh, stuur hem dan ook in, hè, want uh, de uitzending is niet compleet zonder u. En uh, ja, Lucie, jij hebt uh, vandaag de moppetapper uh, ja, uh, opgezocht. Ja, wat betekent uh, EHBO? Weet jij het? Ja, nou ja, ik, ja, we ik, ik weet het allemaal, wel. Maar er zit vast een heel verhaal achter. Ja. Daar gaan we even naar luisteren. Precies. Zolang je getrouwd ben, begint de vrouw van mij ook steeds moeilijker op de hand te worden. Want toen we trouwden, had ze een glad gezicht en een geplooide rok. En nou is het precies andersom. Ja, wat we reden laatst op de bronvies. Je kent het wel een bronvies met duur zit zo. We waren nog geen vijf minuten onderweg. Of die van mijn mouwen en zeuren. Je zegt, de wind die waait, me dwars. de knoop van, ik heb het zo koud. En ik heb van die koude hand. Ik zei, dan stop ik toch. Dan doe ik hier de jas wel andersom aan. De knoopjes op de rug. Dicht en dood de hand maar bij mij in de zak. Hè. Ik de vrouw weer achter op de buddy zit. neergezet, Knopje voor knopje dicht gemaakt. De hand bij mij in de zak. En daar ging het weer heen. Toen hebben ze tegenwoordig hebben ze van. Die bulten op de weg gelegd dat de auto's niet zo hard rijden. Nou, die heb ik niet gezien, hè. Want ik, ik vlieg eroverheen met een gang van 60. Ik dacht verrekte, val je me nu te zakken. En ik kijk achterom, zie ik die van mij nog met een boog de lucht heen gaan. <lacht> met de benen omhoog stossen tussen de struiken, hè. <lacht> ja, maar er kwamen nog twee van die ouwe voorbij de zijden in één hand, zegt je mooi kijken was ze tegenwoordig aan die weg. Goh, <lacht> Ja, stil is. Dus hij had die andere ja, zegt hij, dat is doodzonde, maar daar hadden wij nog jaren mee gekund, ja. zei hij. En ik draai zo de bromfiets om en een hoop mensen erom en ik zeg, hoe is het met mijn mien? Och, zei ze, die is toch ongelukkig gevallen, hè? Het hele hoofd zat er gedraaid op de jas en die hebben recht echt proberen te draaien. Ja. Maar nou, had je zo benauwd. Ja, maar ik zeg, de kop staat niet gedraaid op het kring. Het kring had de jaskring aan. Ik zeg, terugdraaien en gauw. Met komt de ziekenwagen eraan. en u, Ik zeg, kan dat niet wat zachter, want die van toch een pijn in het hoofd. Hij zegt, we moeten EHBO toepassen. Ik zeg, wat is dat dan EHBO? Even hoog houden bij de oren, dan draait ze mezelf <laughs> af. Nou, een uh, uh, lach is uh, zeker belangrijk uh, juist nu. En uh, wilt u nou ook uh, af en toe even een uh, opvrolijking, lekkere humor uh, op het kanaal van Moppetoppers, uh, speciaal voor deze tijd. Elke dag een mop van de dag. En dit was natuurlijk uh, een fragment uh, uit het programma van uh, Ron Brandsteder, als ik het goed Ron zeg. Ron ja. Brandsteder van Moppetoppers. Ja, inderdaad. En uh, ja, heerlijk, even zo uh, lachen nog uh, in de uitzending en. Uh, Hopelijk heeft hij ook vrolijk meegelachen thuis. Um, we zijn alweer, uh, wat gaat het snel, de uitzending? Ja, gaat zeker snel. Het, het is alweer bijna twee uur natuurlijk, ja. van 1 tot drie, lunchje Lunchroom. Zullen we het maar, gewoon van 1 tot vier gaan maken of zo? Ja, of nou ja, de hele dag wat mij ja. betreft, maar ja. <laughs> um, uh, ja, inderdaad. En uh, zometeen in de tweede uur hebben we nog genoeg te doen, namelijk uh, Marjolein Noté aan de telefoon. Uh, over haar afscheid na 45 jaar uh, van de peuterspeelzaal het stekky. Uh, iedereen kent haar wel uh, in Zandvoort of heeft bij haar in uh, de klas gezeten, of heeft een uh, kind uh, uh, nu in de klas zitten of uh, gehad. Uh, we bellen met haar, heeft u een mooie boodschap. Uh, die hebben we al uh, veelvuldig verzameld via Facebook en de e-mail. Maar mocht u op last minute nog iets hebben... redactie.zfmstandvoort.nl en laat hem daarachter. Uh, ook bespreken we in het tweede uur nog de artiest van de dag. En uh, ja, we maken hem nu maar gewoon bekend. Het is een hele leuke artiest van He de dag. Hele leuke? Ja, ja. Zullen we, hem nog even, we bewaren hem ja? nog even aan het begin van het uh, zo meteen. Uh, weet u het al meteen, want dan openen we met een nummer van uh, die artiest... Uh, vandaag is hij 40 jaar geworden, dat mag ik al wel zeggen. Kunt u lekker gaan zoeken uh, tijdens het nieuws. Uh, we feliciteren de artiest en draaien uh, verschillende nummers van hem. En uh, natuurlijk uh, dat en meer natuurlijk ook nog de, het laatste nieuws. Ja, we hebben echt nog genoeg te doen. Dus uh, dat komt zeker goed uh, in deze uitzending. Uh, Lucy, tot zometeen in het tweede uur. Tot zometeen, ja. En wij gaan uh, naar die ene zomerhit.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 En dan zitten we hier